Vrije geluid hoor je op Aloha Radio, het station zonder reclame, onafhankelijk en zonder flauwe gul. Kortom, vrije muziek voor jou. Ja, luisteraartjes, hier zijn we weer, Jacco en ik. Het is vandaag de podcast van zondag 5 november 2017. Ja, ja. Hallo Jacco. Hallo. Hallo, hoe is die jongen? Ja, nou, ik heb vandaag echt helemaal niks gedaan. Helemaal niks gedaan? Helemaal niks. En dan word ik altijd heel erg depressief van. Oh, jezus. Dat was niet ja. goed. Nee. Het was regen, regen, regen, regen. Nou, hier viel het mee. Je had er wel vannacht en vanochtend vroeg geregend. Maar de rest van de dag was droog. En toen ben ik nog even naar mijn moeder geweest... We zijn, nee, op een gegeven moment kwamen we thuis en toen begon het ook een beetje te regenen zo zo'n uur of half vijf, nee wat was het, nee half zes zo, uh, tegen half zes kwamen we thuis. En ik heb nog een paar leuke foto's gemaakt vanaf het balkon uh, bij mijn moeder in Zoetermeer. Mm -hmm. en met, uh, dat de zon die schijnt zo tussen die gaten van de wolken door en dan zie je van die mooie lichtbundels, nou, schitterend echt. En een filmpje, een kort filmpje. En ik moet ze alleen nog even op Facebook plaatsen. Ik vind het wel leuk om dat te delen met de, met de mensen hier. Ja. Je had het als radio, straks. Dus. Ja, oh ja. Ik, uh, ik kwam op internet, uh, ja, ik zit wel eens te snuffelen op websites met de oude buizenradio's, de transistorradio's. En alles over radioamateurisme en al die gein ja. Uh, nou werd het geval dat ik uh, een, een oud radiotje tegenkwam op uh, radiomuseum.org uh, Precies zoveel uh, wat ik gehad heb, dus een uh, merk Tokyo en, uh, Met het type naam Monkey, uh, je hebt ook een flipper is Precies hetzelfde apparaat, alleen zit er dan lange golf op, voor de rest is hij precies hetzelfde En die ik had zat alleen FM en middengolf op dus die andere was alleen wat uitgebreider, dus Tokyo Monkey, die ik had. En uh, hij staat ook op de Facebook. Dus de mensen die mijn Facebook uh, kennen, die, uh, die kunnen het vanzelf zien. Die had ik toen in 1976 gekocht. En uh, ja, die heb ik een jaar of vier gehad. En, uh, ja, en dat ding kwam ik tegen. Ik dacht, oh, wat leuk, wat geinig. Precies uh, zo'n apparaat. Een bouwjaar 1976, nou. Ik denk dat die dingen pas uit waren, want ja, het was mei 1976 dat ik hem gekocht had. Radio werkte fantastisch, alleen na een paar jaar ging ineens die, die cassette raar doen. Die ging wow waar, hoe heet ze, waar, waar, flutter noemen ze dat toch? Dat ik hem laten maken en uh, er was nog 60 gulden in die tijd. Ik was ik 60 gulden kwijt, terwijl dat ding net iets meer dan 100 gulden kostte. Maar goed, na een jaar ging het alweer minder worden. Dus, uh, maar ja, aan de andere kant, ik heb er wel leuke herinneringen aan. Want, uh, ja, Veronica was natuurlijk al een paar jaar vanaf. Uh, uh, niet meer actief vanaf de Noordzee. Maar Radio Miami wel, daar heb ik uh, toen nog programma's opgenomen en zo. Die uh, helaas ook niet meer, maar muziek nam ik van de top 40 op, weet je wel. kon natuurlijk geen geld om plaatjes te kopen in die tijd. En toen was ik 16, 17 jaar of zo. <klas> En, uh, maar ik heb nog een radio, die heb ik nog wel, even hoor. Zo, dat was even een hoesbaartje. Ik heb een oude R's, uh, ja, die heb ik toen ook nieuw gekocht in 1974. Die had ik toen daarvoor al, maar die heb ik nog wel, dat apparaat. Er zit lange een middengolf op en er zit zelfs een aansluiting voor je uh, antenne voor in de auto. Mm -hmm. Hij doet het nog wel, hij kraakt een beetje als je aan die knop zit te draaien, maar hij doet het nog perfect. Er gaan van, nee, zes om die, nee, zes, vier van die grote, dikke batterijen in, en die is zelfs nog ouder dan dat radiotje die ik daarna had, met recorder erin. Maar de, en hij doet het nog na 40 jaar, ruim 40 jaar. Nou, die andere die heb ik in 1980 uh, <laughs> had ik, uh, ja, gesloopt, want dat ding dat deed alleen de radio van. En Ik had in die tussentijd al een, uh, een stereo setje, uh, uh, bestaande uit diverse merken. Arrestona, een Aristona versterker, een Philips platenspeler, ik heb ook nog een dual gehad, een oude, en twee van die uh, mooie boxjes erbij. En uh, ja, ja, dat radiootje dat... Uh, ja, die heb ik nog, hè, die R's, weet je. Ze, ze, nou, hij doet het nog perfect. Ik weet niet of eh, Philips nog steeds onder de naam R's nog spullen maakt. Dat weet ik niet, want je ziet wel eens in die oude dorpjes. Ah, Philips, die is uh, sowieso helemaal de, de chipmarkt en de medische markt op uh, aan het gaan, ja, hè? Ja, maar ze maken dus die... nog steeds uh, consument hoor. Nog wel, ja. Ja, maar ze gaan daarmee stoppen, hè? Ja. Maar als ze nou slim zijn... Want ik geloof dat het, uh, het merk RS officieel ook niet meer bestaat. Want als je in die dorpjes kwam, dan had je wel eens van die uh, particuliere radioapparatuurwinkeltjes. Uh, weet je wel, gewoon zo waar je dan een stofzuiger kan kopen of, of een koelkast. Dan had je nog wel eens spullen van R's. En dan had je dezelfde apparaten, maar dan van Philips in de grote stad. Die waren dan wel vaak wel duurder. Maar voor mij... Wordt de naam RS niet eens meer gebruikt? Want voor eens was het een, een, een zelfstandige elektronica concern. En, uh, ja, toen heeft Philips het uit overgenomen. En die uh, maakte dan het product. Ja. En dan werd er werd dan een, een stickertje RS opgezet. En dat kwam gewoon uit de Philips fabriek natuurlijk. Want er is hier mm. in, de, in, de, in Den Haag, in de Binkhorst, is een industrieterrein. En daar werd vroeger uh, RS-radio's gemaakt. Heel ja. lang. Hier zat een Philips fabriek... waar ze printplaten maakten. Voor beeldschermen. En, uh, maar die, die hadden... Een, een, een werknemerswinkel. En ik kende... Een, uh, een jongen van school. En die vader, die werkte daar. Dus die jongen... Dat, die, dat gezin had een pasje. Dus die jongen, die kon naar de personeelswinkel. En als die wat wou kopen... dan kon die dat. Dat kon je het halen? radio, platen spelen of cassettedeck of wat dan ook. Met enorme korting, ja, omdat ja. het voor, voor het... werknemers was. Ja, dat is wel heel. Uh... Nou, dat vind ik juist ja, mooi van Philips. Hè? Philips was heel sociaal hè, voor zijn werknemers, vroeger. Mm -hmm. Ze hadden zelfs eigen woningen en een uh, eigen huisarts, uh, weet ik veel wat het nou. Ik geef dat in Eindhoven, is er nog zo'n uh, zo woonwijkje. Dat waren vroeger Philips-woningen. Daar woonde altijd personeel, Woonde daar. Voor, voor, uh, nou, die betaalde dan denk ik geen huur, dat werd dan van de loon ingehouden. Maar die mensen werden van het wieg tot het graf goed verzorgd door Philips in die tijd. is dus eigenlijk een socialistisch systeem. Maar ik vind het geen verkeerd systeem. Nee. Want uh, ja, zeker. Dat, dat is uh, niet meer. Hè? Vroeger had ze dat ook met autofabrieken, geloof ik. Maar uh, dat is Nederland, ook logisch, maar. want een blije werknemer is een harde werknemer. Ja, die werkt hard, ja. Inderdaad. Maar voor mij... Ik denk, uh, ik ja. denk dat, dat, dat dat bedrijven, en zeker fabrieken... die zijn dat vergeten. Ze, ze, ze, ze eisen, ze eisen, ze eisen, ze eisen. Maar ze geven niks terug. Weet je, als je goed bent voor je werknemers... gaan ze voor jou ook een stapje harder werken. Ik heb het gemerkt op mijn werk. Wat er toen een uh, ja of tien geleden ongeveer was. Wat, een uitvoerder die... Uh, je gooit dan zeg maar een visje uit en als je hapte, waar ze spreken, ja, het was natuurlijk, uh, laat ik het zo zeggen, als jij wat voor hem over had, had hij voor jou, Of deed hij dan ook niet moeilijk als je ze een keer vrij wou nemen. En eigenlijk kon het dan niet, omdat er te weinig mensen waren of het was te druk. En ze zei, oh jij had, uh, ja, je had, ja, ga vaak overwerken, hè? nou, vooruit voor die ene keer dan, nou, zei, kan eigenlijk niet, maar dan ze die jou ook, ja. weet je. Logisch. En als jij niks uh, nooit wil overwerken... Het is geen verplichting hoor, bij ons. Maar als je altijd nee zegt... En je wil een keer vrij hebben telt eigenlijk niet kan... Ja, dan gaan ze logischerwijs ook nee zeggen. Oh. Dus ja, dan, ga je, dan krijg je voor wat hoort wat. Als je, als je wat mm -hmm. over hebt... Van, dan gaan ze voor jou ook harder lopen, weet je. En zo is dat uh, vroeger met Philips precies hetzelfde. Maar mijn eerste radiootje was... Die kreeg ik van mijn opa. Dat, dat was toevallig een R's. Mm. En... Uh, dat was zo'n radiootje die zat in zo'n leren etuije. ken je dat? Ja, ja, ja, ja. Die zat in zo'n, daar uh, zat zo'n leren omhulsel met een zat. En later werd plastic, hè? dat plastic en dat loopt van de jaren zeventig. Maar inderdaad, in het begin was het allemaal uh, leer. Dat was een heel mooi radiootje om te zien hoor. Ja, ja, ja, dat klopt. Vroeger maakten ze echt een hele mooie, uh, ja, het was gewoon een kunstwerk als het ware. Tegenwoordig, ja, het is het allemaal plastic en uh, ja, ik kijk misschien zeggen we over 50 jaar van, oh, wat toch toch er mooi uit. Maar als ik kijk naar wat ze uh, ja, in de jaren 50 en 60 uh, maakten, nou, dat, dat uh, ja, vroeger werd er gewoon meer, meer uh, werd er niet alleen naar de kwaliteit gekeken, maar ook naar een fraaie uiterlijk. Hè? Bijvoorbeeld zijn oude buizenradio met zijn noten houten kastwezen. Die waren ja. dan wel wat duurder dan die goedkopere kosten, Maar goed, er had ze iets moois in huis, weet je, om mee te proken. Ja, inderdaad, zeg maar. dat moet ook mooi staan in je woonkamer. Ja, precies, dat werd, dat werd kijk. Ook, uh... En uh, tegenwoordig is het allemaal, het lijkt wel een, een, een, een uh, ja, hoe zal ik het zeggen, een laboratorium tegenwoordig met al die apparatuur. He, wat, ik, uh, mijn, mijn eerste torentje, wat ik, wat ik zelf kocht, dat is ik nooit vergeten, dat was een, uh, een, een, een... Ja, was van Frontech, was dat. Gewoon ja. zo'n waardelo waardeloos Japans merk. Dat was mooi, die had zo'n equalizer, en dat, dat was zo'n landingsbaan, weet je wel? Wow. Echt van die lampjes die helemaal van buiten naar binnen gingen, zo. En er uh, zaten een hoop lampjes en gedoe en alles en zo op. En bovenop zat er nog een platenspeler in die tijd. Dat was... Daar was ik zo blij mee toen ik die had gekocht. Mm -hmm. Nou, mijn allereerste radiootje, mijn allereerste, want die die ik net over had, dat waren de tweede en de derde uh, apparaten. Toen ging ik, uh, ja, toen ging ik van school af. Ik ging toen naar de middelbare school. En mijn vader had een heel klein zak radiootje, ook met zijn etuietje, maar dan van plastic. Toen al, hè, in 1973. Uh, en dat, en dat was een middengolfradiootje, maar wist ik dat, ik dacht dat je daar alles op kon ontvangen, weet je. Dus zelfs FM, ik, ik zag toen het verschil tussen AM en FM en korte golven. ik dacht dat je dat allemaal erop kon krijgen. Dus ik denk leuk, ik ook de politieband afluisteren. Dan kwam ik al gauw achter dat dat niet met deze niet mogelijk was, maar je kon wel naar Veronica luisteren, want die was toen nog in de lucht. En Radio Noord zei al diegene. Ja, nou, ik vond het wel geinig, weet je wel. Nou, en toen een jaar later kwam dan die, die, die R's dan. Die heb ik toen gekocht. Maar, uh, ja, maar de leraar je inderdaad dat eerste toestelletje. Ik weet niet eens wel van merk of het was. Het was al een, een of ander goedkoop merk. En dat was van plastic en de voorkant was van blik. Het was dan, uh, ja, het was goudkleurig. Het zag er wel leuk uit. Met een, een plastic e eromheen. En er zat nog een oortelefoontje bij. Die kon je ook loskopen, hè, die dingen. Maar dat radio, weet je, dat was nou erg saai, hè? Was dat, ja. was dat ook alleen maar middengolf? Ja, dat volgens mij wel. Dat was toen nog heel erg beperkt. Want mijn opa had die zelf ook al jaren gehad. Dus. Ja, ja, ja. Nou, ja, dat zijn die dingen die geld waard zijn tegenwoordig, hè? Ja. Want, ja, uh... dat denk ik wel. En, uh, ja, later, uh, toen, ik, uh, toen ik wat geld zelf had, toen ben ik echt gaan. Sparen ook voor, daar heb ik ook gespaard voor echte audio-apparatuur, zeg maar, dus dat was, toen ging ik echt over op alles loskopen, versterken, cd-spelen. Mm, ja, dat mm. heb ik ook gedaan, alles los. Eén keer heb ik een setje in één keer gekocht, dat was uh, een Akai. En daar uh, zaten de boksen, ja, ik moest nog boksen hebben, maar als je een t teak kocht, zaten de boksen er standaard bij. Voor, ik kreeg een korting op die boksen, merk tiek maar dat setje was ook van Tiek, maar ja, die was een beetje duur. En die Akai was 999 gulden. En uh, ja, ik wou die Tiek-boxen graag hebben. En mijn broer die, die zat op de camping en toen zijn we in een zaak in Eindhoven geweest. En toen zegt mijn broer, uh, joh, ik ga voor jou vragen of ze misschien ooit zo'n setje verkocht hebben zonder boksen Dat als ze die over hebben, misschien kunnen we die ook wel met korting krijgen. Nou, dus eigenlijk vragen naar, nou, Zegt die verkopen. het is eigenlijk niet de bedoeling. Maar we zullen voor deze keer uh, gaan kijken. Mocht ik uh, over hebben, dan krijgen die daar met korting bij. Dus dan was ik iets van 1200 gulden kwijt of zo. Dat was in 19, even kijken, 82 of zo. Ik dacht het wel, een 82. En, uh, maar het mooie was, daar <tacht> uh, zat ook een... Uh, ja, er zat zo'n kast met wieltjes. Zo kon je met schroeven kon je die apparaat allemaal één vereniging vastschroeven. Zo zo inbouwding, zeg maar. En bovenop kon de platen spelen. Dat <tijds> had je nog geen CD-spelers. Die waren nog, nog niet. Die kwamen pas een jaar later, geloof ik. En dan had ik een, een pick-up, een tuner, een versterker en een cassettedek. Met die twee prachtige T-Teakboxen. Nou jongen, er zat een geluid in. Dat ding was maar twee keer 20 watt die versterker. Maar die boxen waren iets van 30 watt of zo. 25, 30 watt. En er zat een geluid in, jongen. Nou jongens. Het was echt uh, geweldig. Die heb ik ook nog uh, best wel lang gehad. Maar ja, lang. Ja, ja, natuurlijk toch wel een tijdje gehad. Ja. Nou en wat ik nu heb. Ik heb in de woonkamer een... Um, ja, wat heb ik nou? Ja, het is heel eenvoudig. Het is een klein dingetje. Van twee keer tien watt. we zijn een geluid in, jongen. Die boxen tien watt. Er zit een mooi vol geluid in. En van het merk, verdenken denken hoor. Wat was het ook weer voor een merk? Panasonic. Met cd en radio. FM en DAP+. Daarvoor had ik een Kenwood. Met cd-speler. Um, FM en AM. En zetten in. En die heb ik zeker wel dik tien jaar gehad, totdat die CD-speler steeds zich ging overslaan. Ik denk nou ja, na, na ruim tien jaar eh, wordt het wel eens tijd voor wat nieuws. Nou, voor, voor iets meer dan 100 euro. Nou, ik heb hem na nou bijna een jaar. Nou, dit ding speelt fantastisch. Fantastisch. Dus uh, nee, bijna een jaar en nee, ik um, geloof ik. Uh, wanneer was dat nou? Ja, een jaar inderdaad. Nee, een jaar was dat. dat was ook rond de tijd van de herfst. Dus uh, hij doet het nog steeds. en zit Er zit een prachtgeluid in. Dan heb ik in mijn hobbykamer een van 50 watt van Pioneer. En twee boksen van het merk KAF. Um, die zijn 100 watt per stuk. En dan heb ik nog een oude plaatsspeler van mijn broertje uit 1980, 81. En die was in die tijd bijna 300 guld, dat is een hoop geld. Het merk Technics. En ik kan er nog steeds naalden en elementen voor kopen. Kijk. Ja, en hij doet het nog. <laughs> Naar, na nou, nou, 1980, nou, 80, ja, 81 of zo. Dus nou, na 36 jaar. Dus je hebt heel lang stilgestaan. In het begin ging hij een beetje he, he, he, zo doen. He, dat weet je als een motortje langs stil zou Het is ook een direct drive. He? Dus ja, even een paar keer uh, laten draaien en nou, hij uh, doet het weer als een tiet. Echt, als een tiet. En toen werd het tijd voor een liedje. Mm. En uh, dat liedje is van Kevin McLeod met Ghost Dance. Ja. Dat hebben we hem vorige week ook al gedraaid, hè, als ik het uh, goed heb. <laughs> ja, Ik heb één keer een buizenradio gehad, die ook ooit is van iemand gekregen. Dat was een Philips, ik denk, denk van net na de oorlog, zo eind jaren, ja, zeg maar midden jaren vijftig. Op buizen, daar zat toch ook vier korte golven op. Dat was zo'n beest, jongen. Die had een ontvangst naar echt... Ongelooflijk. En een geluid, zou je versteld van. Vroeger, ja, de middengolf, ja, klinkt meestal op een transistor wat minder. Maar op een buizenradio, en die boksen waren natuurlijk ook best wel goed in die tijd. Er zat een mooie donker geluid in, lage tonen klonk heel goed, een hele mooie bas erin. Ja, je hoorde eigenlijk het verschil haast niet. Ja, wel als je FM en dat er naast mekaar zet, oké. Okay. Maar daar zat best een goed geluid in hoor. En uh, nou ja, die oude buizenradio's, vooral die van uh, voor 1950, was de Korte Golf ook uh, heel goed, heel uh, goede ontvangst. Omdat uh, ze hebben de techniek zo gemaakt dat de Korte Golfbanden en ook de AM, die waren heel erg gevoelig, hadden ze extra condensator of weet ik veel hoe die dingen heet, allemaal extra dingetjes uh, gedaan om de ontvangst wat gevoeliger te maken. En dan moest je geen verriet antenne hebben, maar gewoon echt een buitenantenne of zo, of een draad mm -hmm. of wat dan ook. Waarom was dat? Omdat je natuurlijk uh, Nederlands-Indië nog bij Nederland hoorde, hè? het huidige Indonesië, en dan kon je dan uh, uh, de uh, al die, die korte golfuitzendingen vanuit Nederlands-Indië ontvangen hier in Nederland. Dus ja, dat is ook niet zo gek dat je dan zoveel korte golfzenders toch kon krijgen. En de middengolven was zo goed dat je zelfs zenders uit Drenthe kon ontvangen. Dat waren dan van die piratenzenders. Dan kon je gewoon in de Haag horen. Hè? Dan moest je iets voorbij de 1600 kHz uh, zitten. En dan kon je. Uh, al die piraten ontvangen, ja, allemaal. Er zaten wel een paar erbij die. Maar dan krijg je op een transistor echt niet voor elkaar hoor. Dan moet je echt daar naartoe gaan. Rond Olmelo of Hengelo, of, of zo die kant op. Maar een buizenradio, mijn kameraad had ook zo'n ding. Hij was al iets, iets jonger dat apparaat, maar daar kon hij die ook die, die, die piratenzenders uit het oost van het land ontvangen. Gewoon in Den Haag, ja. ongelooflijk. Maar mijn vader heeft zo'n oude radio uit de jaren 40 is hij ongeveer, weet je wel. En eerst heeft daar een hele lange een draad, dat hij gewoon echt helemaal naar buiten het raam hangt, zeg maar. En, maar dat is heel erg afhankelijk van het weer, wat hij daarover kan veranderen. Ook, ja, ook, klopt het uh, rare is dat heel ver weg gaat heel goed. En wat dichter bij huis is wat minder. Maar het is namelijk zo, als je bijvoorbeeld... Uh, neem het even letterlijk. Hè? Stel voor je luistert op de, nou ja, uh, 538 meter, want waar Veronica vroeger op zat. Uh, de, dan moet je ook een, een draad hebben van ongeveer 500 zoveel meter. Ja... Ja, dat is natuurlijk geen doen. Dus u maakt de offerspoel van. Daarvoor heb je ook, ook, ook die, die, die koolstofdingen, uh, Wat ingebouwde verriet antennes. Daar heb je dan zo'n koolstofstaaf. En er zit dan koperdraad omheen gewikkeld. Mm -hmm. ja, die is dan zoveel ja. meter lang. En dan, dat staat ook voor zoveel uh, hertz. Hè, wat je dan kan ontvangen. Want ja. je kan op een middengolf antenne geen FM ontvangen. Maar waar van spreken, dat gaat niet. Dus het, uh, maar... maar die koolstafjes, uh, die, die, die, die uh, verriet antennes, die zijn lang niet zo goed als dat je een, een hele lange draad erop aansluit. Het ligt ook aan hoe die staat, rechtop, uh, dat moet je gewoon uitvogelen. Plus die oude buisradios, moet je ook nog aarde. Dus als je een waterleiding ergens op lopen, dan moet je die aarde daarop aansluiten, kaal, met een kaal draad, op tot koper. Dan heb je ook nog aarde en dan klinkt het ook wat harder. Nou jongens, je hebt een ontvangstel. En dan heb je gewoon een draad, je kan gewoon zelf eh, experimenteren. Gewoon een lange draad, hoe langer, hoe beter. En, en ja, je kan ook zeggen van, ah, weet je wat, voor de korte golf heb je dan zo'n soort raamantenne, weet ik veel. Ja, op internet kun je dat allemaal, je kunt het ook terugvinden op mijn website, op www.aloha-radio.nl En dan ga je naar radioamateurs, de pagina radioamateurs. Er staat heel veel over uh, zenders en uh, over radioamateurisme. Van alles daar, heb ik erop gezet. Dus mensen, als je interesse hebt, kan je daar alles over terugvinden. Hoe je antennes kan maken. Dat staat allemaal op een van die sites. Je kan zelfs online luisteren naar de, uh, korte golf, middelgolfbanden. Uh, um, amateurs, de hele mix. Maar kan je gewoon via je computer alleen. Eén ding, maar sommige dingen kan je alleen dan uh, zien of luisteren als je Google uh, uh, Chrome hebt. Dus dat werkt ja. helaas niet op, uh, op uh, de browser van Microsoft en ook niet die uh, uh, van uh, Mozilla uh, Firefox helaas. Alleen op Google Chrome. En de rest kan je gewoon allemaal... Gewoon ook op die andere browsers zien hoor. Maar het gaat om die radiozenders. Maar goed, dan moet je maar even uitzoeken. Dus het is aloha-radio.nl-radioamateurs. Of je kijkt gewoon op de site zelf. Dan kan je het ook aanklikken. En daar heb ik van alles en nog wat opgezet. En ik heb nog veel meer gevonden hoor. Maar ik denk dat ik nog een tweede pagina ga aanmaken. En dat ik dat boel een beetje ga Want Op een gegeven moment weet je ook niet meer waar je zit te zoeken. Er staan er zoveel op. Maar het is hartstikke leuk... Luidjes. Dus, weet, uh, weet je wat wel apart is? Ja? Tegen, tegenwoordig, hè, ik zat op mijn radio voor om te kijken. Tegenwoordig uh, uh, uh, hebben mensen le ook ledlampen in huis, hè? Ja. Uh, en het schijnt dat, uh, dat ledlampen, uh, dat lees ik hier dan zo, heel erg uh, kunnen storen op, uh, op radio's. Dat kan heel goed, ja. Ja, want als ik. Oh. Eh, ik heb hier zo'n spaarlamp. Als ik mijn middengolfradio erbij houd. Hoor, brrr, als ik hem uitdoe, is het weg. En wat dacht je van? Die routers. Die storen ook hoor. Mm -hmm. Die storen echt. Eh, dat is echt niet leuk meer. Je moet echt een antenne op je dak hebben. En dan nog. Eh, is het nog maar de vraag. Maar ja, ik kan me wel herinneren. Ik had vroeger. Toen ik nog. <coughs> in Scheveningen woonde ook, Een, een buurman die was uh, schoenmaker. En hij zat uh, boven in het kamertje, zat hij dan aan het werk en dan had hij natuurlijk ook zijn machines draaien om die, die hakken bij te slijpen en noem maar op. En dan zat zijn buurman op de AM naar de radio naar het voetballen te luisteren en dan klaagde hij wel eens, joh dat ding van jou dat stort op mijn radio. Hij zei ja daar kan ik ook niks aan doen, maar ik moet toch mijn werk kunnen doen, ik kan niet de klanten laten wachten omdat jij toevallig voetbal wil kijken. ja. Maar eh, weet je, ja, het was natuurlijk best wel oude apparatuur in die taal. Maar ja, die oude spullen gaan mij zo jaren mee, die dingen zijn onverslaaibaar. Ja, ik kan het voor die buurman wel, die voetbal eh, wel voorstellen. Maar ja, ik bedoel, het werk moet toch doorgaan, je kan uh, er nog tegen doen. Er ja, zijn misschien wel manieren om dat storing tegen te houden. Als je je radio beter beschermt, dan moet je met in een of andere metalen... Verder aan kooi metalen kooi en dan een antenne op het dak... in plaats van in de woonkamer. Want er zat waarschijnlijk ook een antenne in zijn radio. Ja, in een ferraday kooi gooien. En, uh, en gooi dan een antenne op het dak. Ik denk dat de kans dan wel kleiner is. En een goede geaarde snoer. Weet je? Maar ja, toen had je nou, dat van was die... in de wijk bij mijn ouders ook. Dat zat zo'n ja. centamateur. En die zat altijd te praten met lui in Canada, Amerika en zo. Mm -hmm. Maar dan ging de tv van mijn ouders toe. Mm -hmm. Ja, dat kan. Nou, Dat is best vervelend, want ik heb ook eens een keer, had ik zo'n portofoontje, zo'n kinderdingetje, toen ik nog thuis woonde. En dan zou ik ook te experimenteren, had ik er een heel lang draad aan gedaan, op die portofoontje, op mijn één kanaal op. En, mijn Moeder, wat ben jij aan het doen? Ik allemaal strepen op de televisie. En het, was gewoon op de, het was het nog wel verboden, maar dat ding was waarschijnlijk 100 milliwatt of zo, dat stelt niks voor. Maar toch stoorde die, omdat ik dat lange draad er extra aan deed. Weet je, daar heb ik langs het raamkazijn gemaakt. En ik kwam tonnen wel een paar honderd meter ver. Was vroeger, was vroeger, was, dat die, was de UKW-band wat nu FM is? Ja. Ah ja. Nee, dat was, nee, dat was op de C27 c 27 band waar die amateurs op zitten. Want die kinderdingetjes, die zaten eigenlijk op het oproepkanaal, oproepkanaal 14. Dat is op de 27.125 kHz. Dat was een oproepkanaal voor de amateurs. Dat was nog, nog in de tijd dat het verboden was. Hè? Ja. En uh, nou, dat dat ik al lang draad, dan, dan ging die storen op de televisie. Er zag allemaal strepen op het beeld. Nu, oeps. <laughs> ja, ik heb ook wel een bakje gehaald. hoor. Nu heb ik in mijn auto. Ik heb hem nog liggen. Ik heb hem nog, die bak. Portofoon heb ik helaas weggedaan. Daar heb ik achteraf spijt van. Portofona, die, die uh, had ik een buitenantenne, toen kon je gewoon een buitenantenne opzetten, via wat gewoon aan, uh, met FM. Toen kwam ik al gauw van Den Haag tot aan, uh, nou, Dordrecht en zo, die omstreken, zover kwam ik wel hoor. En uh, dat is heel raar, richting Schiphol kwam je niet, heel gek. En daar hadden meer amateurs los van, dat was alweer in de tijd dat het wel mocht, jaren negentig. Ja, op een gegeven moment had uh, ik die portofoon... Uh, ja, toen ging ik verhuizen. Dus ik, had, ik woonde niet meer vlak onder het dak. Maar ik zat zeg maar in het midden op de eerste etage. Dus ja, toevallig had mijn bovenbuurman. Die was amateur. Die had ook een antenne op zijn dak. Ik dus niet. En uh, ja, die zat wel eens met Australië te praten. Of weet uh, ik veel. Uh, of uh, heel ver weg die stond. En uh, ja, op een gegeven moment uh, ben ik in 19... 98 bij mijn vrouw in gaan wonen. En uh, ja, toen kwam dat internet... en toen is het uh, een heel stuk minder geworden. Alleen tegenwoordig heb je de... Uh, um, ja, van de 70 centimeter band... heb je acht kanalen. Die zijn legaal. En die zijn half wat. En dan kom je aardig eentje nog mee, hoor. Ik heb uh, zo'n ding gekocht. Ik had tot twee portefeuilles maar die doen het niet meer. En uh, je kent zelfs de frequentie erop uitlezen... Kanalen en die heb ik uitgeprobeerd. Hoe kun je zo'n ding nou uittesten, uh, mensen? Heel makkelijk. Als je twee uh, mobiele telefoons hebt, zet je één portafoon bij je raamkozijn. Of als je helemaal boven woont, zou ik hem lekker boven neerzetten op zolder of zo bij het zolderraam. Leg je telefoon daarnaast <coughs> op handsfree. Die bel je op met je toestel die je mee naar buiten neemt samen met je tweede portofoon. Dus dat je jezelf terug kan horen via de telefoon. Dus dat hoef je niet met z'n tweeën te doen. Van, kun je maar horen? Dan hoor je het zelf al. is het handig als je alleen in huis bent. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb dat zo gedaan. Dus ik maar blijven doorlullen. Denk ook, oh, hoor me nog steeds. En nou loop ik in die straat. En nou loop ik daar. En toen kwam ik op een gegeven moment op een plein. Ik ga geen straatnaam noemen. Maar op een plein verderop, die wat verder gelegen is. En toen werd hij al wat minder. Ik denk, zo, maar dat is ruim een halve kilometer. En oh. als ik door dat wijkje hierheen liep, binnen die straal, dan af en toe werd het wat minder. Dat komt door de bebouwing. En nou, ik denk, daar nou, heb toch nog een aardig zendbereik. Want ik hoor ook af en toe van die autorijscholen. hoor ik er doorheen kwetteren. Uh, hoe heet dat? PMR of zoiets heet dat, ja. PMR is acht kanalen. Je hebt LPD, die, hebt, uh, iets, ja, die heeft wel minder vermogen, dus 10 milliwatt. Daar kom je echt maar 100, 200 meter ver. Echt verder kom je niet. Maar die hebt 69 kanalen. Maar ja, ik heb, uh, ja je hebt zo'n apparaat. Ja, je mag er geen losse antenne op doen. Dat kan ook niet. Maar ik heb één portefeuille waar dat wel kan. en dan heb ik een antenne van 47 centimeter op zitten. En die moet ik ook nog eens uitproberen. Eens kijken hoe ver ik daarmee kom. Maar hij is ook gewoon een half wat. En die ga ik misschien morgen of zo. Of nee, dinsdag ga ik het uitproberen. Ben ik ben toch alleen thuis. Ga ik dinsdag uitproberen. En eens kijken ho hoe ver ik daarmee kom. Ja. Dan ben ik heel benieuwd naar. naar dus nou wordt het uh, tiet, tiet voor een liedje. Kijk hoor. Tiet voor een liedje, jongens. En dan hebben we misschien nog een liedje die we al gedraaid hadden. Vorige week. Vind ik heel vervelend.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 Broke for free met Night Owl. Oh. Ja, ik weet niet of ik hem vorige week gedraaid heb, maar ik heb alvast een andere stik in de tussentijd geparkt. En dan ken ik, uh, uh, <laughs> ik die eventueel... kijk ken ik die eventueel drop setting? Hey, Hé, uh, het is uh, tegenwoordig... Uh... Zijn er nog uh, andere opties als je eens aan het kijken bent naar een andere auto... ...je moet een keer een nieuwe auto hebben of zo... ...dan vroeger gewoon van ja, of je hebt het geld en dan koop je... Een, ...of je hebt het geld niet. En dan kun je een, een lening afsluiten. Ja, of je koopt het helemaal niet natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Maar als je genoodzaakt als, als bent of als je wilt kopen... ...en tegenwoordig heb je dan nog uh, private lease... Zeg maar. Dus ja. lease auto's voor bedrijven was al heel uh, ja, was al heel oud, zeg maar. Dat bestaat al heel lang. Natuurlijk uh, uh, uh, dat bedrijven auto's leasen, Maar nu kun je ook gewoon als persoon zeg maar, uh, auto's leasen, En vooral kleine auto's. Uh, die zijn heel erg, uh, erg populair om uh, geleased te worden. En als ik er dan zeg maar, een paar noem zoals uh, de Toyota Aygo, Cf Picanto, uh, Renault C1 uh, en uh, de Fiat Panda, Fiat 500. Zeg maar, nou, dat zijn een paar auto's zo zeg maar, die heel erg populair zijn in de private leasemarkt. Dus uh, ik zat me daar zo eens in te verdiepen, want ik heb, ik heb ook een auto en mijn auto is nog, uh, is nog redelijk goed. De versnellingsbak is een beetje gaar aan het worden, maar zolang die rijdt, rijdt hij nog, dus ik, uh, dus ik hoef geen andere auto. Maar uh, ik denk van ja, je gaat je er toch alvast een beetje in verdiepen van uh, uh, ja, als je genoodzaakt een andere auto zou moeten kopen. Hè, hoe zou je dat tegenwoordig doen? En je wil ook niet altijd anders als rotzooi rijden, weet je wel? Nee, nee, dat is niet zo. Maar als jij 4.000, 5.000 gulden voor, of euro voor een, voor een auto uitgeeft, wat, wat voor mij dan de, echt de max zou zijn, uh, ja, dan krijg je altijd de oude troep van een ander. Vaak wel, ja. ja, ja. Voor dat geld. Uh, maar. Wat, wat, wat dan een andere optie is, bijvoorbeeld een van die merken, zoals, nou ja, laten we zeggen willekeurig Toyota zeg maar, met iGo. die die die die bieden dan advertenties aan van uh, private lease voor 180 euro in de maand. Ja. Dan, dan rij je spiksplint een nieuwe auto en daar zit dan bij in, nou ja, de auto, de wegenbelasting, de verzekering. En het onderhoud. Zeg maar. dus, ja. het enige, dus het enige wat je verder nog ooit betaalt is benzine. Zeg maar. Ja. Verder betaal je helemaal niks meer. Ja, plus maandelijk 480 euro. Hoeveel? En ik... 380 euro? 180 euro. Ja, ik weet niet wat. Weet je wat het is? Kijk, het is, klinkt allemaal wel mooi, maar ik weet niet wat. Uh, ja. Als je het afweegt met wat, wat, als je zelf een auto hebt, kijk, nou ja, kijk dan een groot bedrag in één keer wel, als je eentje koopt, dan nou ben je nou elke ja. maand 180 euro kwijt. Maar ja, wacht eens even, er zit ook zeker verzekering alles bij. Kijk, al. simpel, belasting. bij die leasemaatschappijen, zeg maar, die prijzen die, prijs ja. die aanbieden... Dan, dan, dan lees je een auto en of dat nou een Kia Picanto is, of een Toyota Eigo of een Renault C1, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Mm. Die was, maar er zit een adertje onder het gas, daar kom ik zo op. Er zit, er zijn, daar hebben ze die reclame gigantisch op hun website en op allerlei andere websites: Facebook, Twitter, de krantencommissie, die adventie tegen. 180 euro in de maand. 180 euro. Daar zit in uh, de onkosten voor de auto. Onderhoud zit daarbij in, wegenbelasting zit daarbij in. En de auto is verzekerd voor dat geld. Ja? Dus de enige dus kost die jij nog overhoudt is benzine. Ja? ja? Dus nou, als jij geen geld hebt om een nieuwe auto te kopen. dan moet je naar de bank voor een lening. Dan ben je ook duur uit. Ja, dat klopt. Dan ben je, dat want dan klopt. betaal je gigantische rente. Zeker. Plus dat je gewoon 5, uh, 6 jaar eraan vast zit. Ook dat. Ja. Zeg maar. En deze contracten kun je voor één of twee jaar afsluiten. Maar, zoals je nagaat, je voelt hem al aan komen... ...er zit een addertje onder het gras. Want ja. het, kost naam, het kost namelijk geen 180 euro in de maand. Want ze maken reclame met dat. Maar dan komt het. Uh, heb je twaalf scha schadevrije jaren? Nee, dan wordt het al 190 euro. Heb je dan ook nog bijvoorbeeld... Um, meer dan 5000 kilometer op jaarbasis... wat ik makkelijk haal... nou komt er weer 15 euro bij. De, op de auto van die maatschappij, daar zitten stickers op met dat die van die maatschappij is. Je kan hem ook krijgen zonder... weer 15 euro in de maand. Dus alles, alles met alles als je uiteindelijk, als je berekent met nog een paar meer van die regeltjes hè? bijvoorbeeld wil je hem in een bepaalde kleur of wil je hem in een bepaald model wil je hem in drie deurs, wil je hem in vier deurs kan het heel sneaky heel stiekem toch nog richting de 300 euro per maand gaan ja, dat schiet er ook niet op dus, dus ze maken heel mooi reclame met van um, ja, 180 euro in de maand rij je nieuw maar dat is maar heel weinig mensen gegeven ja. Want dat, dat, daar zit een hele batterij aan voorwaarden achter, aan wat je allemaal moet voldoen. Want anders dan, uh, dan krijg je die prijs namelijk niet. Dan wordt het al gauw 200 of 220 of zelfs 250. Ja, dat wordt wel heel erg uh, duur dan, ja. Ja, ik zat mij daar zo in te verdiepen van, god hè, als, als je in een stel dat je hebt een auto nodig hebt, wat zou nou de beste methode zijn? Ben je weer veroordeeld tot allemaal's oude troep bij de garage? Ja, ga je weer een tweedehandsje kopen waar je van maar moet afwachten. Eh? Of wat er allemaal mis mee is. Want ja, die, die, cool. die persoon heeft hem tenslotte ook niet van niks ingeruild. Eh? Ja. Misschien, heeft, misschien heeft die persoon hem wel ingeruild omdat de motor bijna kapot is. Of omdat de versnellingsbak bijna uit elkaar ligt. En dacht ze van nou laat maar gauw inruilen. Nou dan ga jij naar de garage, naar de dealer en jij koopt die auto. Zeg maar en ik heb zelfs, zelfs een keer gehad. ...dat ik bij een erkende dealer het merk kocht van die dealer. En uh, toen mijn oude auto een klein beetje schade had... ...en ik hem bij wou laten spuiten... ...keken hun uh, via het kenteken in de computer naar de auto ...en zei de man van de auto tegen mij... ...weet je dat hij los is geweest? Oh, ja, ja, ja, ja. het zijn van die geintjes weer, hè, ja. En dan denk je bij je eigen van, nou, ik ga naar de erkende dealer van dat merk. Die biedt een auto van een merk waar je zelf in handelt. Dus, nou ja, een hele betrouwbare naam ook in, in de gemeente waar je in woont, weet je wel. Mm -hmm. Iedereen ziet die naam als betrouwbaar. En dan word je toch zo opgelicht. Ja, weet je, ik denk dat uh, elke garage... Uh, wacht even hoor. Ja. Oké, okay. ik heb hier al wat gevonden. Of zijn het alleen maar jingles? Nee, toch niet. Oh nee, Singles. Nou goed, ik heb weer wat nieuws gevonden. Maar dat vond ik ja. dus, uh, ja, dan denk je dus bij je eigen van, hé, hey, dat kan wel een interessant uh, uh, interessant iets zijn, maar dan, ja. Dan maar weet top... je, mijn vader die was jarenlang, uh, en dat was in Scheveningen ook, vlakbij de haven. Uh, het bedrijf bestaat niet meer, ik ga geen naam noemen want eh, dat vind ik niet leuk voor de nabestaanden. Maar dat bedrijf, eh, daar was hij jaren klant eh, voor reparaties. Hij kocht kochten eens een tweede ons autootje, zo nu en dan. En die eh, we gingen op vakantie en eh, naar Duitsland toe. Dat is altijd een, eh, ik dacht dat het een fort, forttuines of zo. Maar dan een oude tuines. Dat is niet die tuines die je later kreeg, maar dan een ouder, ouder model. Uit midden jaren 60 of zo, dat gaat ik wel over begin jaren 70. Hè. En uh, nou, dat ding rijdt op zich goed, ze was een leuke auto, een rode auto was het, als ik me goed herinner. Een tweedehands natuurlijk. En uh, we gaan mee naar Duitsland op vakantie. En wat gebeurt er toen we eenmaal daar waren? Gingen we ergens naartoe en zei, uh, ja, de auto doet het niet meer, weet je. een, leidje, een sputteren en doen, dus wij uh, hebben uh, werden we nog weggesleept naar een garage en, uh, en die vent die gaat kijken, hij zegt joh, je hele motor is naar de klote joh. Hij zegt nou, hij wordt een, een dure hap, was duizend uh, uh, gulden, werd dat. Duizend gulden, jeetje joh, dat was een hele hap in de begroting van de vakantiepot natuurlijk. Mijn vader denkt shit, ja toen kon je nog niet pinnen hè, in die tijd. Hij balen weet zo maar. Ja goed, nou ja, ik moet toch daar zien te komen. Hij zei, nou weet je wat, doe het maar. Hij zei, die kan lachen, die garage. Dan ga ik echt verhaal op de garage, want dat was niet, uh, is niet de bedoeling. Dus nou ja, goed, dat ding dat heeft uh, <coughs> het gered gelukkig. Na de, uh, ja, het, was een tweede, ja, het was 1000 euro schade of gulden dan. Dacht ik, hoor, het kan ook iets minder zijn, maar het was een behoorlijk bedrag. En mijn vader die gaat het verhaal halen. Hij, zei, ja, hij zegt, dat kon ik ook niet zien aan de buitenkant, Dit en dat. En ja, hij zegt nou, oh, uh, hij zei: Ik wil toch. Uh, ja, zei, ik heb uh, niet betaald voor een uh, smerkkar weet je. Nou ja, die vindt die wou niet. Uh, nou ja, oké. Okay. Dat is de laatste keer dat ik bij jou uh, kom. Nee, ze is hier nooit meer teruggegaan. En mijn broer, oudste broer ook niet meer. Die ging ook niet meer bij hem. Dus hij was al twee klanten kwijt. <coughs> Nou, toen hebben ze ergens in Nooddorp een garage gevonden. Dan zijn we jaren klant geweest ook. En die, uh, die was dan wel betrouwbaar. Maar zo zie je maar, dan ben je jaren klant. En dan uh, gaan ze je nog bestolen met een smekker, weet je. Dat moet die vent gewoon geweten hebben. Dat kan niet anders. Dat vind ik sowieso heel apart met bedrijven waar je jarenlang, uh, ja, waar je jarenlang klant bent. Dan zie je ziet dat, dat bedrijven geen... Uh, geen uh, en die ja, geen, geen band meer hebben met, met hun uh, eigen uh, klanten. Want ik heb bijvoorbeeld een mobiele abonnement. Hè? Mm -hmm. Dat heb ik bij een provider. En daar zit ik al, nou, denk ik, vijftien jaar bij. Weet je wel? Mm -hmm. Nou, daar zit ik 15 jaar bij, bij die provider. En uh, toen, uh, uh, een maand geleden, uh, kreeg ik bericht van... Ja, je, je abonnement loopt in december af. En uh, je kunt dus uh, kiezen een nieuw abonnement of een uh, nieuwe telefoon, weet je wel? Ik zeg, nou, ik heb een goede telefoon, ik heb geen andere telefoon nodig. Mm -hmm. doe, mij maar, doe mij maar een goedkoop abonnement, weet je wel? Ja. Maak, maak mij maar een dealtje. ik ben tenslotte al 15 jaar klant bij jullie. Nou, krijg je een mailtje terug, nou, we hebben een hele persoonlijke deal voor u gemaakt, zoveel euro. Mm -hmm. Ga je op de website kijken dat is gewoon de prijs wat iedereen betaalt... voor exact hetzelfde. Dan dus zie ik een mailtje terug. Hoezo persoonlijk voor mij? Dat betaalt iedereen. Mm -hmm. Dat is het bedrag wat iedereen... Voor, de, voor, voor dat abonnement betaalt. Wat is er zo speciaal aan voor mij? Ik zou gewoon niet verwachten dat je even gaat kijken. Weet je wel? Mm -hmm. Staat gewoon niet, ik zeg... doe mij maar, maar, maar, maar echt een speciaal. Ik zeg, doe, voor de helft. Ik zeg, uh, dat is speciaal. Ik zeg, uh, want ik ben al 15 jaar lid bij jullie... Of abonnee, dus er kan best wel wat af. Ik kan best wel een goedkoop abonnementje van mij uh, regelen. Hè? Met waar je toch uh, goed, uh, goed, uh, goed uh, gebruik van kunt uh, maken. Nou, ik had een garage, hè. Uh, ja, dat was in de jaren tachtig. Uh, een vaste garage. Ik was ook weer een kennis van een broertje van mij, een andere broer dan weer. Uh, die was altijd eerlijk hoor. Uh, maar die deed het zo. Hij was uh, altijd wel wat goedkoper dan de meeste garages En uh, nou ja, hij was ook niet de boer. Te, uh, als je ergens pech had, uh, het moest natuurlijk niet te ver weg zijn om, om je op te halen. Weet je? En dan rekende hij er soms nog niks voor ook. Uh, omdat hij hem toch repareerde. Dus. Maar wat deed die man nou? Hij zegt: Kijk, hij zegt: Het is wat ze willen hebben. Hij zegt: Heb ik een, een vent gehad? Die. Uh, die wou zo goedkoop mogelijk, een servicebeurt, en dan moest hij nog nagekeken worden, naar APK. En hij wou het zo goedkoop mogelijk, ja, hij vond het veel te duur. Hij zei, ja, oké, okay, vooruit, hij zei, wat wil je betalen? Nou, laat nou, maar maar zeg zeggen, nou, dat het 300 gulden kost in totaal. Hij wou maar 150 of 200 betalen. Hij zei, deal is goed. Wat heb hij gedaan? Hij heeft alles nagekeken, APK gekeurd, nou Althans, dat liet hij dan doen, dat bracht hij dan naar een pks de maar repareren deed hij dan zelf. Maar wat deed hij nou? Nieuwe olie, ja, mijn hol. Ging hij die olie eruit halen, ging hij het filteren en weer terug. Hij zei alles naar zijn prijs. Hij zei, kijk, als, er, als, er, als er, hij uh, laat doen voor de prijs wat afgesproken, wat gewoon standaard, hij zei, dan krijg je eerlijk verse olie, nieuwe olie. En dat soort dingen. En boezies, die ging hij gewoon schoonmaken. Daar houden hij ze gewoon er weer in, naar zijn dag. Hij zegt, ja, daar kan ik niet van lees. Als ik dat bij iedereen moet doen, dan hou ik ook niks over. Hij zegt, heb je het zo gedaan? Hij zegt, normaal doe ik het niet. Maar als er mensen zo gierig zijn, ik kan ook zeggen, nee, bekijk het maar, ik doe het voor die en die prijs. Ik denk, oké, okay, dan doe ik het wel lekker zo, ik ton of wat onverdiend Hij zegt, uh, ze willen gewoon bezouden, dat worden sommige mensen. Dus, uh, en dan was die klant liever uh, kwijt als rijk, dus hij denkt, dag, maar kijk het maar. <laughs> weet je, hij zegt, alles zo aardig heb je het dan niet voor over? Oké, okay, dan doen we het voor die prijs, maar dan, uh, ja, dat ging hij natuurlijk niet zeggen, natuurlijk. maar dat hij dan. <laughs> ik denk, ja, kijk, dat kan ik wel begrijpen, dat zijn garage. Ik denk, fuck off, weet je. Alleen dan geloof ik dat de luchtveld nieuw was, want dat kan je zien natuurlijk. Maar, ja. maar, maar ik, vond, ja, ik denk, ja, ik kan het wel begrijpen. Ja, sommige mensen vragen erom om, om bezolumiter te worden. Als je te gierig bent om een cent daar te geven. Ja jongen het kost eenmaal geld een auto. Kijk, als ze naar boekenprijzen vragen, dan denk ik, nou, bij die garage is het vijftientjes goedkoper. Ga ik ook naar die goedkoper, logisch. Maar, nou, ik denk, nou ja, dat kan ik me best wel weer voorstellen, weet je wel. Dus eh, ik vond het wel leuk. en Die vindt altijd nog niks door. <laughs> ja, wat vraag je erom? Maar ik zeg het als je gewoon netjes een bedrag afspreekt en je betaalt keurig, ja Dan moet je ook gewoon, gewoon netjes. Ja, dan moet het gewoon allemaal eerlijk gaan. Want er zijn zat Zelfs merkgarages, hè, Ford of Opel of weet ik veel. Die zijn erbij die gewoon je olie gaan filteren. Ja, dan gaan ze het gewoon weer terug. Dan denk jij ja, verse olie, te, want niemand gaat kijken of die olie vers is. Dan kan je zien als je je pijlstok erin hebt gehad. Is die zwart is het gewoon oude olie. En als die helder uh, uh, rood is, dan is het gewoon uh, nieuwe olie. Maar ja, als jij het veel tijd, je hebt ook mensen die controleren het niet eens. Die vertrouwen erop. Nou, dan worden ze misschien jaren zo belazen. Kijk, je moet olie niet te vaak schoonmaken, want dan gaat het ook niet meer werken. Dan wordt het prut. Maar oh, Wat ik wel altijd deed als ik mijn auto stuurde voor de jaarlijkse APK, dan zei ik zelf al van, uh, moet luisteren, ik heb zelf al koelvloeistof erin gedaan, ik heb zelf al ruitenwisselvloeistof erin gedaan, ik heb zelf al ruitenwisselvloeistof opgezet. dat heb ik allemaal al zelf gedaan, dat hoef je niet meer te doen, dus dat weet ik ook niet op de rekening. Ja, kon je even niet volgen, zeg het nog eens. <laughs> ja, nou, ik, dan, ik, ik, als ik na, zeg maar voor de AP, jaarlijkse APK, dan zeg ik altijd, moet we moeten luisteren. Ik heb zelf al vroevloeistof gedaan, uh, vloeistof gedaan. Ik heb de ruitenwissen zelf al vervangen, dus dat wil ik niet op de rekening terugzien. Ja, ja natuurlijk. Uh, ja, alles wat je zelf kan doen, moet je ook zelf doen natuurlijk. Ja. Maar ja, kijk, uh, olie verversen, uh, kijk, ik heb het ook een keer, toch uh, ook een collega die het voor me doen, Dan hoefde hij alleen maar de olie te doen. En die gauw was nogal handig. En toen, uh, die deed het nog voor niks ook. Ik wou hem nog een pakje check geven, en nee, hij hoeft niet, dit en dat. Nou ja, goed, oké. Okay. Nou, hij had een, een, een, oude, ja, een oude emmer of zo, deed hij eronder, schroef losdraaien, even, even, even een kwartiertje laten lekken, als hij leeg is, mm -hmm. schroef drug, terug, nou, hij wist precies hoeveel liter erin ging, was een Opel Kadettin uit een C-serie, uit 78. Olie erin, hij wist precies hoeveel liter erin ging, dus ik hield zelf nog wel iets over. Hij zei klaar, hij zei jij hebt weer geld terugverdiend. <laughs> ik zei dankjewel pik, ik, euh... nou, die Olie heb je gewoon in een put leeggehaald, dat mag eigenlijk niet. Maar het was toch op het weg, ik was jaren terug hoor, dat duwde, ergens jaren tachtig ook. Ik denk zo, dat is weer euh... weer een paar tientjes terugverdiend. <laughs> Nou die olie, wat kostte dat? Ja, ik koop niet die hele goedkope groep, want daar heb je ook niks om. Ik koop meestal zo'n bekend merk, Mobiel, of, uh, wij van Shell of wat dan ook. Nou, dat is altijd wel goed, weet je. Maar die die, die mm -hmm. dingen die, die goedkope merken is niks. Daar moet je niet aan beginnen. Maar goed tijd voor een liedje, hè? En dat is uh, Yazar met, uh, met het nummer dan zul ik met de verkeerde muizen spelen. Uh, uh, met het nummer Siesta. Uh, ja, zar, met siesta. Kort maar krachtig. Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder. Zeg, uh, ben je nog de natuur in geweest uh, vandaag? Vandaag well, ben ik niet buiten geweest. Oh ja, is zo. Gisteren, gisteren oké. Okay. Gisterenochtend was ik, uh, was ik uh, heel vroeg. Ik stond al om uh, half zeven buiten ergens op een. Uh, uh, op een heideveld uh, te wachten tot de zon opkwam... en om daar foto's van te maken. Die heb ik allemaal op Facebook gezet, die foto's. En ik heb ook een, een timelapse gemaakt. Een, een filmpje waarin je de wolken over ziet drijven, zeg maar. Die heb ik vanochtend gepost op Facebook. En dus uh, ja, een beetje... Uh, ik probeer een beetje betere foto's te maken. Ik probeer de, een beetje de camera beter te leren kennen... Beter weten hoe je gewoon met uh, de instellingen zelf amateur dus van de automaat af. En gewoon zelf helemaal instellen. En dan op die manier proberen betere foto's te maken. Valt niet mee. Er mislukken een hoop foto's. Maar ja, die foto's die lukken, die zijn wel beter dan dat die op automaat staat. Hmm. Uh, ja. Dus wat dat betreft, uh, ja, het heeft gewoon even tijd nodig voor het, uh, ja, nou ja. Je moet steeds groeien in dat soort dingen. Hè? Je moet. Uh... Ja, ja. Dus. Uh, um... En ja, is wel, dus... De, is de vorige week uh, weekend weet je nog alsof het spelt. Ja, het wordt kloten weer dit en dat. En dat uh... oh, uh, het was het hele weekend goed weer. En uh, nou de, deze week wel, nou, gisteren viel het ook wel mee met het weer en vandaag ook. En ik denk, wat lullen zijn nou joh weet je? Oké, ja. denk je nou het wordt kloten weer. Nou, ik ben blij dat het goed weer was. Maar het gaat de komende week ook wel aardig weer te worden. Nou ja, we zullen het zien. Maar we hadden geen slechte week, vond ik. Tenminste, althans in Den Haag, dan, wat het weer betreft. Nee, viel, viel wel mee. Dus. Uh, en, uh, nou ik, heb, ik, ik moet zeggen, ondanks dat het hartstikke vroeg was. heb ik er lekker gestaan. Uh, ik kwam de schaapsherder die daar de, de schapen rondloopt. Uh, kwam, uh, kwam ik nog tegen. Ik heb ik een hele tijd een, een gesprek uh, nog mee aangegaan. Hij heeft er vrij veel last van dat andere mensen hun hond niet bij zich houden. Ja. En dat, uh, nou ja, dat, dat, uh, dat schapen worden aangevallen door loslopende honden. Dat is, uh, ja. Dat is natuurlijk uh, belachelijk dat dat gebeurt, hè. Ja. Je mag daar toch niet met honden loslopen, toch? Dacht ik. Nee. Nee, dat zie je wel. Ja, er moet gewoon meer gehandhaafd worden. Meer, ja. meer uh, boswachters of zo, weet je. Mm -hmm. En ik ja. vind het zo raar dat ze, ze bezuinigen op de politie en alles. Kijk maar wat er uh, wat was dat, die, die relletjes van de week in Limburg. Er was toen iemand uh, doodgeschoten, dat was de vierde keer dat dat gebeurd was. Was dat niet uh, in Venlo of zo, weet ik veel in een woonwijk. Dus mensen kwamen in opstand, ja, er waren zelfs relletjes. Heel vervelend. Ook, uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat die mensen kwaad worden, weet je. Het zo, ja, die werden ook een veilige buurt. Ja, want die kutcriminelen die mensen doodschieten gewoon in een woonwijk waar kinderen spelen op straat. Dus ja, er was een vechtpartij uitgebroken daardoor. Nou, dan lopen ze wel op Tyrell schoppers te schelden, maar ik kan me wel voorstellen dat ze het zat zijn van nou moet het dus afgelopen zijn. En nou hebben ze wel extra agenten ingezet in die woonwijk. Dus uh, ja, het is niet normaal meer. Wie gaat er nou op veiligheid bezuinigen? Of het naar politie is of leger, maakt niet uit. Daar ga je niet op bezuinigen. Net zo goed als op gezondheidszorg. Wie gaat daar nou op bezuinigen? Nou is dat van die wijkverpleging, die bezuinigingen gelukkig niet doorgegaan. Dus uh, dat is een klein lichtpuntje dus. Dus ja, verder. Uh... Ja, er zijn toch een hoop mensen die op die partijen gestemd hebben die dat soort dingen willen en doen. Ja, maar weet je wat dat is? Dat zijn mensen die het goed beter hebben dan de rest van het land... En die zijn niet ziek of wat dan ook, die stemmen erop. Die hebben zoiets van: naar nou mij in de zon Nou ja, er komt wel als ze zelf een keer aan de beurt komen, dan piepen ze wel anders. Want we worden allemaal oud, we worden allemaal wel eens ziek. Of, en ja, we hopen natuurlijk allemaal zo lang mogelijk gezond te blijven. Maar je moet ja. je allemaal patiënt zijn dat je elk jaar een hoop geld kwijt bent. Nou. En als je dan al die tijd op die uh, VVD of wat dan ook gestemd hebt, denk je bij je eigen, nou, ze zijn wel heel uh, veel aanhang kwijt. Hè? Ik ken ja. mensen die altijd VVD hebben gestemd, nou die moeten er niks meer van weten. Niks meer. Dus uh, zo slecht was die Wiegel in die tijd niet hoor. Geloof me nou, iedereen liep wel op Wiegel te schelden, maar... Ja. Maar ik ken beter dat. Het was misschien ook niet alles. Maar altijd nog beter van wat we nu hebben. Want ik vind dat nieuwe kabinet. Ik heb er geen vertrouwen in. Zo en zo niet. Maar goed, dus dan gaan we weer de politieke kant op. Maar we gaan dan een liedje draaien. en Dan gaan we afsluiten daarna. Of had je nog wat? Nou, ik had, ik, ik had eigenlijk één, één heel kort dingetje nog eigenlijk. Mm. En dat was van de week kwam er weer eens een keer een, een nieuw telefoontje uit van een bekend merk. Mm. En dat, me, dat mensen dus gewoon, sommige tot, tot 24 uur wel, en sommige zelfs langer. Er waren echt mensen die lagen er al twee weken voor de deur. Voor twee weken. Jonge, voor, jonge. voor een oh, telefoon. Jonge, jonge, jonge. Volgens mij moet je dan naar de psychiater toe, maar... Ja, kijk, Goed. als je dat doet omdat je honger hebt. en, en de rest nog wel, wel, wel. net als in die arme landen. dan zijn we ja. rijk voor eten. maar dat vind ik wat anders. Nou, nou, voor een dus telefoon. Ongelooflijk. dat dan komt dus het volgende op. Wat grappig, en ja. wat grappig en triest tegelijk is. Een interviewer ging de mensen in die lijn interviewen. Hij stelde zo wat vragen. En een van de vragen die hij stelde was. en dat was aan een, een mevrouw. die stond al 18 uur in die rij, mm -hmm. ja, 18 uur. En die zei van, uh, van hoe, vaak, uh, hoe vaak ga je bij je, je ouders of je opa en oma op bezoek? En toen zegt zij van, nou, één keer in de maand of zoiets hm. dergelijks. Oké. Okay. En, en zegt hij vervolgens van, ja... Uh, waar, ...waarom is dat... Uh, ...vind je dat veel, vind je dat weinig? Ja, dat vind, dat vind ik zelf ook wel weinig, oké. Okay. En, en waarom is dat zo? Ja, ik heb daar geen tijd voor. Mm. Waarna hij haar confronteerde met van... ...maar u staat nu al 18 uur in de rij voor een telefoon. Ja. Ja, daar is wel wat voor te zeggen, ja. ja. <laughs> he, dus al, mm. hij wou mensen laten nadenken van... He, ...je zegt dus dat je geen tijd hebt om met je familie of je gezin door te brengen... Maar je staat nu al acht uur in de rij van een telefoon. Dus je maakt gewoon keuzes. Je kiest ervoor om geen tijd ja, te hebben. Dat is gelul. Mensen die zeggen: He, Ik heb geen tijd. En, uh, zelfs kinderen. Er zijn zelfs kinderen die nergens tijd voor hebben. Fuck man. Dan maak je maar tijd. Rot op. Dan maken ze maar tijd. Ja daarom, toch? Daarom. Het is, Flik daarom erop man. We ze... hebben meer vrije tijd als vroeger. Hè? Ze hebben ja. wel tijd, maar tijd. Ze willen geen uh, ze ze willen Ik gewoon... heb geen zin in jou. Heen. En dan nog één dingetje wat wij hier in Nederland kunnen gaan verwachten. Mm -hmm. uh, in Duitsland, uh, sinds een tijdje al, maar sinds deze week alle banken, moet je betalen als je wilt pinnen. Ja, dat dus ze dat invoeren. De, nee, dat hebben ze in Duitsland ingevoerd. Ja, in als, Duitsland, je ja. als, als je in Duitsland geld gaat invoeren, of als je in Duitsland uh, geld gaat opnemen... In de pinautomaat van je bank of van een andere bank. Wat, dus ik bedoel niet bij de kassa van de supermarkt. Nee, dan gaan ze je, je eigen geld opnemen. Als je geld opnemen uit de pinautomaat, dan betaal je, dat ligt eraan. De goedkoopste is 29 eurocent, de duurste is een euro. Jeetje jongens. Maar Om je, je eigen je, geld te pinnen. Ja, maar weet je wat het gek is? Kijk, ze wou dat we allemaal aan de pinautomaat gingen... ...omdat het goedkoper is dan die... En nu meer, gaan ze er geld van vragen. Dan die afschriften, want dat kost natuurlijk geld... ...want daar moet je meer mensen voor inzetten. Alles, er komt geen mensenhanden aan te pas. Uh, alles gaat automatisch via computers. En nu hebben ze ja. ons allemaal aan de automaat... ...en nu gaan en dan ze dan willen geld ze nog. Uh, maar weet je hoe dat nou komt? Ik weet hoe dat komt... <sus> Door de euro, want ze hebben, kijk, vroeger had je natuurlijk gulders en franken en marken en noem maar de hele mikmak op. En dan had je wisselkoersen, daar verdiende de banken. aan. Dat is weggevallen, dus dan gaan ze andere manieren zoeken om geld te verdienen. En dat niet alleen aan jouw spaarrekening, waar je nog maar 0,1% rente op krijgt. Ja, daar verdienen ze ook miljarden aan, om die spaarrekeningen. We zouden eigenlijk allemaal ons geld eraf moeten halen en kopen een goede kluis... Stop hem ergens in je huis, niemand het weet, alleen jij en je vrouw. Stop daar al je centen in, moet je eens kijken. Hè? Maar ja, ze willen natuurlijk ook van dat contante geld weer. Dan zeggen ze, ja, dat, kunnen, dat is om, om een zwart geld... Uh, stromen tegen het gang, maar dat op geen reet, want die criminelen betalen gewoon in bitcoins. Dus, uh, Toedeloe. Ja, en dat, dat is iets wat banken nu ook naar zich toe willen trekken, want ja, dat is banken. Joh. Maar het bitcoins, is jouw geld, banken. hun zijn niet de baas over jouw geld. Ja, daarom inderdaad, bitcoins is banken natuurlijk een doorn in het oog. Oh, ja, dan moeten we allemaal bitcoins gebruiken. Ja, dus ja. ze gaan, banken gaan nu uh, ten eerste allerlei rechtszaken aanspannen tegen uh, bedrijven die handelen in bitcoins. En ten tweede zijn ze hun eigen, eigen versie van Bitcoin. is al bijna, ik, ik, weet je, ik, ik heb gelezen dat uh, ja, ik kijk nog wel eens van die rare sites, maar nou ja, rare sites. Ik had een filmpje gezien dat ging over uh, een vrouw uit de Balkan. dat noemden ze uh, de Nostradamus van de Balkan. Die vrouw die, le die leeft is, geloof ik tien jaar geleden overleden of zo. Er was een blinde dame, die, die was ook helderziend en alles wat ze had voorspeld is uitgekomen. Nou voorspelde oh. ze dat het communisme in, uh, over uh, tien jaar terugkomt. En dat denk ik, ja, vind je het gek. Hè? Het communisme is in Rusland uit ontstaan. Waarom? Omdat de mensen werden uitgebuit door, de, door dat uh, Russische keizerrijk en ja... Al die, je weet wel, hier in het Westen net zo goed, al die, die uh, fabrieksdirecteuren waren heel erg laaghartig. Die, uh, die arbeiders werden onderbetaald, slechte werkomstandigheden. Wat je nu in de derde wereld hebt, was hier toen al, 100 jaar geleden. Ja, vindt, ja, toen zijn de communisten de macht gekomen. Helaas heeft uh, sommige leiders daar flink misbruik van gemaakt. Want het is natuurlijk, zoals je weet, een dictatoriaal bewind geworden onder Stalin bijvoorbeeld. Nou, en geen ene socialistische land was echt een democratie. Dus ja, daar zit je ook natuurlijk niet op te wachten. En uh, het communisme schijnt ook weer terug te komen in de toekomst. Ja, dat zie je nou al. Ja, maar vraag, ze hebben het zelf veroorzaakt, die, die, uh, die multinationals en noem maar op. Ja, niet te hopen dat het dan uh, ook weer een dictatoriaal systeem wordt... die mensen eronder houdt, dat als je maar één euro te veel verdient... dat je ineens je nek eraf gaat... Want dat natuurlijk ook niet de bedoeling. Maar uh, ja, die multinationals, jongen, die zijn puur voor de winst. En, en die kijken niet, uh, hè, de farmaceutische industrie, de hele middmarkt. Dus allemaal één. Ik ben echt geen communist of zo. Maar je zou geneigd zijn om het te worden. Nu, nu, nu is het rechtspopulisme heel, heel populair. Maar geef het je op een briefje over twintig jaar is het andersom. Kijk nu is het al andersom vergeleken met de jaren zestig. Het is nu, we waren ook een beetje links allemaal hier tegen de oorlog in Vietnam, terecht hoor, daar gaan joh. om. Maar dat was allemaal zo rood als een kroot. En nu zijn ze allemaal zo rechts als ik weet niet. En over twintig jaar is het weer andersom. Maar dan, dan hebben de, de, de multinationals niet meer voor het zeggen. En we krijg je dan? Misschien weer een, een nieuwe Stalin die ja, de knoet erover. Ja, dat moet je natuurlijk ook niet hebben. Maar ik zit op alle twee niet te wachten hoor. Links en rechts populisme. Me Ik moet er alle twee niks van hebben. Maar nee. Goed. goed. Ja. Oké. Okay. Nou, goed, het... we, we zijn leuk begonnen, een, een beetje, maar ja, goed, af en toe, uh, dan, dan moet ik het even kwijt. Oh ja, het is, dus dat, dat is uh... toch gewoon een, een, een, een, een, een, mensen op de hoogte houden, informeren van ja, wat opstoken, ze kunnen verwachten, al als dat nu in Duitsland gebeurt. Dat dan, je, dan krijgen we ze hier het, dan gaat dat hier ook gebeuren, want in hetzelfde artikel stond dat de ECB, de Europese Centrale Bank, dat een acceptabel idee vond. Dus. Ja, die, weet je, de EU is alleen maar voor de grote multinationals opgezet. Ja. En niet voor de Jan met de pet, hoor. En nee. ook niet voor die gozer of die vrouw die op, het, uh, op kantoor werkt, die misschien... 300 euro meer verdient, voor die doen ze het ook niet. Nou, zeker. Ik, ik vind het helemaal niet erg als de mensen meer verdienen als ik, want dan zullen ze wel moeilijker werk hebben of harder werken als ik. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar de armoede wordt in stand gehouden, de verzorgingstehuizen worden gesloten, allemaal bewust om, om de mensen eronder te houden. En maar roepen dat we een democratie zijn. We zijn helemaal geen democratie. Nee. We zijn geen democratie. De Europese Commissie is zo ondemocratisch als de die Is niet eens gekozen door het Europese volk. Wat is dat nou jongens? En wat doet dit kabinet? Die doet juist wat de mensen niet willen. Er is maar een handje vol die erachter zitten En zo al die mensen met centjes. En dan nee. heb ik het niet over mensen die goed verdienen. Maar echt de hele extreem rijke mensen. Die hebben de wereldmacht. He? Ja, zo zit het, hè? Ja, iedereen weet het, maar ja, niemand die er in, tegen in opstand komt. Nou, dat komt er wel als jullie straks echt elke dubbeltje moeten omdraaien, maar dan is het tot te laat. Oké, okay, hierbij gaan we afsluiten. Ja. Jacco, bedankt voor ja. je medewerking met dit gezellige programma, met die leuke gezellige onderwerpen. Ja. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En mensen, dit was de podcast van... Zondag 5 november 2017. We gaan afsluiten met een liedje. Dat heet Gilly Goodie of Chili Goodie met Springers. Tot de volgende keer. Bye bye. Oh. Ja. Het station zonder reclame, onafhankelijk en zonder flauwe gul. Kortom, vrije muziek voor jou. Vrije geluid hoor je op Aloa Radio. Het station zonder reclame, onafhankelijk en zonder flauwe gul. Kortom, vrije muziek voor jou. Je hoeft niks te missen op Aloa Radio. Luister naar de podcast op www.aloa-radio.nl